Ajax is uitgeschakeld in de Europa League. In Moskou won Spartak met 3-0. Bij rust ronden de Amsterdammers al 2-0 achter. Vorige week verloor Ajax thuis met 1-0. FC Twente is er wel in geslaagde kwartfinale te bereiken. Twente verloor met 2-0 bij Zenit Sint-Petersburg... maar won eerder in Enschede met 3-0. PSV speelt zo dadelijk het uitduel tegen Glasgow Rangers. Het eerste duel eindigde in 0-0.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 Ga nu naar radio6.nl We staan voor het begin van de derde uh, wedstrijd met Nederlandse deelnemers. Nederlandse deelnemers, zo moet ik het zeggen. Glasgow Rangers tegen PSV. Voor Twente kan het seizoen nu al bijna niet stuk. Kampioen kunnen ze nog worden, ze kunnen de beker nog winnen en ze zitten in de kwartfinale van de Europa League. Ajax is klaar, dat heeft u net gehoord. En om 5 over 9 Glasgow Rangers PSV. Verder nog Porto tegen CSKA Moskou. Villarreal tegen Bayern Leverkusen en Liverpool tegen Sporting Braga. Ook daarvan zullen we u af en toe eens op de hoogte houden van de tussenstanden. Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. It's a, desert, it's, a desert, it's a desert, baby. a hey, mom, what's your mama gonna say? If finally let your party like this guy. Does <laughs> anyone wanna go want to sit in the garden? Does anyone wanna go dance on the blue? Does anyone wanna go want to sit in the garden? Garden. Muziek voor uh, Ronald van der Geer en Arno van Meulen. Ongetwijfeld bij Glasgow Rangers PSV. Ja, we hebben hier de minuut stil. Het was iets korter trouwens voor Japan. Ook gehad op de Ibrox met erg veel respect zoals het hoort. Het was dood en dood spil Stil in dit voetbalstadion. Nu is het anders. Nu barst het geluid los. Dat kan in Schotland, dat kan zeker op Ibrox als reden te is. Dan kan het hier echt goed spoken. PSV is daarvoor gewaarschuwd, maar dat wil nog niet zeggen dat je, je daar tegen kunt wapenen. Hangt een beetje af van wat er hier gaat gebeuren. Laten we de opstelling niet helemaal langslopen, want we wedstrijd staat het punt van beginnen. Maar wel even melden dat PSV een rechtsback heeft die Abel Tamata heet. Dat mogen we verrassend noemen. Manol is er niet bij. Die had te veel last van het masker, Voelde zich niet zeker. En dus de 20-jarige rechtsbeg die één keer eerder in de Europa League voor PSV uitkwam. Nu ook in de basis onder andere omstandigheden. Toen in de poolfase tegen metalist Kharkiv, Toen het eigenlijk al beslist was in die pool. En nu is de drop-off de ronde voor de kwartfinale van de Europa League. Kijk hoe dat straks gaat aflopen. Het zou knap zijn als hij zich kan handhaven tegen de Schotten. We spelen een halve minuut. De bal gaat even rusten rond. Verder eigenlijk PSV met de opstelling zoals we. Verwacht hadden. De andere tien namen zijn dezelfde als in het thuisduel. Bij de schot is eigenlijk ook niet veel veranderd. Alleen in de speelt Leverty, dat mag je wel een verrassing noemen. El Hadji Diouf is gepasseerd. De speler die gehuurd is en die wel in Eindhoven in de spits stond. Hij zit op de bank. Wat voor gevolgen dat tactisch heeft voor de Rangers, dat uh, is nog onduidelijk. Alleen weten we wel dat er niet heel veel aanvallers zijn opgesteld. Nee, het gaat met name om tegenhouden wat betreft de Glasgow Rangers. En dan gokken op een momentje van onachtzaamheid bij PSV. Dat natuurlijk gedwongen wordt om hier in dit stadion het initiatief te nemen. het balbezit te hebben. En van PSV wordt ook verwacht... Dat er gescoord gaat worden vandaag. Dat is de verwachting die Fred Rutte ook uitsprak. Gisteren op de persconferentie. Terwijl Marcelo nu een verkeerde paas geeft richting uh, Tamata. Wild die bal ontvangt en rond de middellijn. Tamata de eerste overtreding van uh, de wedstrijd moet maken. Vrije trap dus voor Glasgow Rangers. Nee, Rutte verwacht dus dat er wel gewonnen gaat worden. Omdat er juist in Eindhoven ook momenten zijn gecreëerd tegen dit verdedigende Rangers. Papac is een nieuwe man. Hij neemt de vrije trap. Die wordt doorgekopt door Whittaker richting het psv strafschopgebied Daar wordt hij door uh, Pieters weggewerkt in een PSV-over. Toivonen. moet even van zijn directe tegenstander worden verlost. Dat uh, lukt er niet. Dus geeft hij de bal aan de rechterkant mee. Aan Tamata. En intussen is de bal weer achterin bij Marcelo. Marcelo naar Bauma. De rolverdeling is simpel bij de twee centrale verdedigers. Marcelo moet zijn tegenstander uitschakelen en de verdediging op slot houden. Bauma mag de opbouw verzorgen als dat mogelijk is. dat deed hij nu ook even met een paas. Intussen balverlies van Berg. Die vindt dat het een vrije trap is. Werd weggeduurd door Boekera. Dat is niet gegeven. Maar Pees heeft de bal alweer veroverd via Hutchinson. Hutchinson naar Lens. Maar Lens verliest daar het eerste duel van Papas. Dat is een nieuwe tegenstander. Papas was uh, niet fit in Eindhoven. Was er dus niet bij. Is wel de vaste linksback van de Rangers. Dus weer terug in het elftal. Een routinier. Zoals er meer zijn. Zoals David Weer die nu de bal heeft. Dat is de man van 40 jaar, maar liefst. In de juni wordt hij al 41 en hij denkt na over nog een seizoen. Kan je nagaan hoe weinig hij hoeft te lopen hier in dienst van de Glasgow Rangers. Als Dujak namens de PSV de bal lijkt te verliezen. Maar Pieters hem weer oppakt. Nu een uitbraak van PSV. Pieters, Dujak linkerkant van het veld. hoogte van het strafschopgebied En die geeft dan ja, een, een, een paas, een voorzet, een schot. Het, is, het houdt een midden tussen beiden. Met de bal in de handen van Neil Alexander. En dat is natuurlijk ook apart. Wederom de tweede keeper op doel bij Glasgow Rangers. Niet McGregor, de vaste man, maar omdat er komend weekend... Een uh, finale om de League Cup gespeeld moet worden. En deze doelman League Cup wedstrijden speelt voor Glasgow Rangers. Krijgt hij om speelritme op te doen. Gewoon de kans om twee wedstrijden te spelen tegen PSV. Ook in deze thuiswedstrijd. Dus de gewoon van de partij Neil Alexander. PSV met Hutchinson in de middencirkel. Bal terug naar Bouwman. Dan wordt hij zowaar druk gezet door Rangers. Onder meer door Lefferty nu op Marcelo. Die terug moet naar Isaacson. Isaac Son die de bal heeft. Leverty, een lange man. Een Noord-Ier die in het eerste duel nog aan de zijkant speelde. Nu dus in de spitstaat. staat heeft in de competitie drie goals gemaakt. Maar ja, er is geen echte topschutter bij de Rangers. Nee, Smith. Maar die komt terug van een blessure. En begint vandaag op de bank. Zou wel ingebracht kunnen worden. Maar men probeert hem te bewaren voor die wedstrijd zondag. Want het is niet zomaar een League Cup finale. Dat is interessant. Maar nog interessanter dat hij tegen Celtic ja. is. En Old Firm. Je weet bij nooit dat gaat aflopen natuurlijk. Hutchinson, hoewel ze allemaal erg gewaarschuwd zijn in Schotland de laatste dagen daarvoor. Balverlies dan op het middenveld van Toijvonen. Papats neemt over. En dan komt Berenjus er snel uit met diezelfde Leverty. Maar Bouma staat er dan tussen. En er wordt Leverty wel uit zijn schoenen gelopen. Leidt er daar door Marcello. Maar de scheidsrechter staat er bovenop en zegt dat er niets aan de hand is. De bal kwam sowieso niet bij hem in de buurt. En toch lag hij ineens op de grond. En was de Braziliaan heel erg dichtbij. Maar oké, okay, de scheidsrechter heeft alles gezien. En wijft het weg dus niets aan de hand. PSV dus aan de bal met Dujjak. weer terug naar Bauma. Eerste gevaar van de Rangers is dus weg. Maar ze kwamen er dan toch wel rap uit. Schurkenhoffer heet de scheidsrechter. Is een Oostenrijker. En in Nederland niet helemaal onbekend. Want hij vloot de iglo-wedstrijd die Twente tegen Ruben Kazan speelde. Voor uh, min 25 graden of bij min 25 graden. Had deze Oostenrijker dus de leiding... Hij dus voor de tweede keer een Nederlandse ploeg. Dan Alexander opgejaagd. Ja, voor eigen doel. Als hij hier de bal moet wegtrappen, opgejaagd door Marcus Berg. Dan gaat die bal naar de linkerkant van het veld. Gaat Berg daar wel achteraan, maar dan wordt hij uiteindelijk verdedigd door Weer. En kan nu Glasgow Rangers via Wild proberen aan iets aanvallends te beginnen. En dat lukt, want die Wild heeft heel veel snelheid. Is er vandoor aan de linkerkant? Geeft een lage voorzet. Leverty niet. En uiteindelijk Whittaker niet. En dan heeft een van de twee een overtreding gemaakt. Dan zal dat Whittaker geweest zijn en is Pieter het slachtoffer, maar hij was er wel ineens van door die Wild. En ineens begrijp ik ook waarom hij speelt en waarom er dus gekozen is voor deze hele snelle middenvelder. Want hij is sneller dan Tamata, is er vandoor en ja, uiteindelijk zijn, zijn lage voorzet levert nog niets op. Het blijft dus 0-0. Ja, het scheelt weinig en overtreding is het trouwens ook niet hoor. Von Witteker die gewoon een slijding maakt naar de bal en er bijna bij kan. Ja, het is een aardig duel natuurlijk, die Greg Wild, 19 jaar tegen de 20-jarige Tamata. Uh, Wild, die in de competitie eigenlijk niet veel speelt, is uh, tot verrassing toch wel van de bank gehaald. Maar de kwaliteiten zijn duidelijk. Het is een mannetje met snelheid daar aan die uh, zijkanten. En dus wat extra gevaar. De Rangers moeten natuurlijk ook aanvallen. Net zoals PSV, zeker in het eigen stadion op Ibrox. Want er is veel kritiek in Schotland, in Glasgow, ook van de eigen venster. Dat het allemaal toch wel iets te defensief is, zoals het in Eindhoven eigenlijk natuurlijk veel te defensief was. Berg nu aangespeeld. En dan uh, moet er iemand omheen bewegen. Tikt hem terug naar Engelaar. Dat loopt goed af. Jutjak dan. Juchak, als hij ruimte heeft, zou hij natuurlijk een actie willen ondernemen. maar er is toch wel heel veel blauw. Maar hij draait keurig weg. 1-2 man is hier voorbij. Dan een 1-2 met Berg naar de flank. Moet Pieters daar weer diep komen. Pieters wordt achtervolgd. En dat is geen overtreding van Whittaker. Ja, wel een overtreding van Whittaker. En dat is een meter of vijf van de cornervlag. Iets naar binnen. Noem het maar een korte corner. Er is het Pieters die een kapbeweging maakt. Ja, Whittaker pakt hem met twee handen vast... Pieters laat zich dan terechtvallen. Vrijtrap voor PSV, niet ongevaarlijk. Zevende minuut van de wedstrijd. Toivonen gaat hem zelf nemen. Zeker dat er één lange man niet meer voor het doel staat. Nou, wie dan wel? Ja, dat vind ik een verrassende keuze eigenlijk. Ik denk nou Duchak gaat zo'n bal trappen. En dan heb je met Toivonen wat lengte voor de goal. Nu is Berg daar in elk geval wel. En, en Engelaar, die hebben zich voor ingemeld. En Bouwma, Bal komt vanaf links bij de eerste paal. Wordt daar weggekoppeld door Bal over de zijlijn. En nu mag PSV ter hoogte van het schassomgebied van de Glasgow Rangers aan de linkerkant gaan. Ingooien. Dat gaat Ducac dan wel doen. Terwijl een aantal PSV'ers weer teruggaan naar hun positie. Gaat dus de Hongaar van de Eindhovense ploeg ingooien. Ja, ik zie ook wat ongeloof op het hoofd van. Of op het gezicht van Fred Rutte. Van wat gebeurde daar nou eigenlijk? Nu, voorzet die door Dujak wordt gegeven. Aangenomen. Toeivonen. En het schot is van de rand van het strafschopgebied van Hutchinson. Het biedt in elk geval een mogelijkheid, dus toch uiteindelijk voor PSV. Die ingooit, die dus ver komt. Uiteindelijk dus die voorzet die voor de goal komt. Toeivonen legt terug. En dan kan Hutchinson schieten. Hij schiet hem een meter of twee naast de goal. Dreiging dus van PSV na bijna acht minuten. Maar een 0-0 stand. Ja, als hij het nog beter doet, Toyvonen schiet hij eigenlijk zelf. Maar hij had uh, wat last met zijn controle. Eerst op het hoofd, en dan op zijn voet. En dan moet hij uiteindelijk terugdraaien. En verlegt hij het probleem eigenlijk naar de middenvelden. Maar hij is toch echt ingehuurd om de goals te maken daar als uh, schaduwspits. Ola Toyvonen. Maar hij is een beetje uit zijn ritme natuurlijk. Speelt in de competitie niet door die schorsing. Mag alleen Europees voetbal. En nu Lens aan de rechterkant. Dan die ze tegenstander uitspelen Lens, nu, uh, twee man al. Met Papac die meteen een sliding eruit gooit. Dat is een goede linksback Die hier inderdaad al een tijd rondloopt. De Bosnier. En daar zal Lens hard tegen moeten knokken om daar een kans te krijgen. is alweer terug op helft bij PSV. Marcelo, Marcelo naar Bauma. Bauma heeft een goede paas. Maar alle spelers staan daar stil voor in. Berg komt daar niet weg. Lens doet niets. Dus gaan we maar naar de linkerkant naar Pieters. Pieters die een aanvallende rol begint, heeft het al een paar keer de achterlijn gehaald. Nu Juitsak. Goed weggedraaid bij zijn tegenstander. Bugira. Maar dan is het schot wat royaal getrapt over het doel. Maar een spel de prik van de Hongaar. Ook zij bij de Rangers weten wel dat hij natuurlijk de beste PSV'er is. Hij scoort ook het meest. Het is de man met de meeste creativiteit. En Het is de man waar het bij PSV te vaak alleen maar om hem draait eigenlijk. Alexander stuurt al zijn mannen naar voren. Na bijna negen minuten de keeper van Glasgow Rangers. En de bal gaat richting de helft van PSV. Wie, oh wie kan er koppen? Whittaker kopt richting Leverty. Die neemt drie, vier meter over de middenlijn aan. Dan wordt de bal door Whittaker verplaatst. Tamata naar de as van het veld. Leek me een makkelijke manier van verdedigen aan de rechterkant bij PSV. Maar hij trapt hem zomaar terug naar de as van het veld. Dan moet Marcelo zich recht haasten om het foutje van die uh, jonge rechter vleugelverdediger onschadelijk te maken. bal is over de zijlijn gegaan. Paparts heeft gegooid. Davis verplaatst naar Bouguera. Die is op de helft van uh, PSV. Halverwege de helft van PSV. Die zoekt even de combinatie met Whittaker. Maar Whittaker gaat weer terug naar Weer. Ja, het is uh, wel even wennen daar achterin. Uh, wat podiumvrees. Op zichzelf natuurlijk logisch bij Tamata. Maar het is wel een wedstrijd waarin je dat snel van je af moet schudden. Anders kan het fataal zijn voor PSV. Het is typisch een wedstrijd waar niet veel doelpunten normaal gesproken zullen vallen. Als je de teams de afgelopen weken wat ziet. Eén goal kan dus wel heel belangrijk zijn. De Rangers scoort sowieso weinig. Maar krijgt ook heel weinig doelpunten tegen. Dat was in de Champions League pool al het geval. Waar dit team uitkwam. Daar hadden ze zes tegentreffers. Dat was helemaal niet zoveel. Ze maakten er maar drie. En We werden dus derde in de pool. En ook in de Europa League dus de 0-0 in Eindhoven. Getuigd daarvan. Nu een overtreding. Davis wordt opgevangen. Een van de twee centrale middenvelders die dit jaar niet geweldig in vorm is. Scoort een beetje te weinig. Het is een aanvallende speler. Maar een paar goals uh, gemaakt. Ook niet zoveel assists. Maar hij is toch van waarde. Hij speelt ook in het team. En sowieso, Neesmith is er nog steeds niet bij. Anders zou de concurrentie wel wat groter kunnen worden bij de Rangers. Tiende minuut. Komt de vrije trap van Bouguera. Die valt op de rand van de 16 meter. Leverty de lucht in. Maar de weg wordt afgeschermd. En goed afgeschermd daardoor de PSVers. Dan kan PSV misschien wat uh, proberen. Als Weer de bal voor zijn voeten krijgt. En hem alleen maar ver vooruit kan schieten. In de handen van Isaacson. Zo spelen we een minuut of elf. Ik kun je nog wel zeggen dat dat we in de aftastfase zitten van deze wedstrijd. Nog wel, met twee speldenprikjes van, van PSV dan tot op heden. Met Engelaar, de aanvoerder. Balbezit op eigen helft, metertje of tien voor de middenlijn. In de as meegelopen is Wilfried Bauma. Dan naar Pieters aan de linkerkant, iets over de middenlijn. Hij weer terug, omdat het toch gejaagd wordt daar. Aan die buitenkant bij Pieters. En PSV wordt nu eigenlijk gedwongen om het baltempo wat omhoog te gooien. is sowieso al prettig als je tegen zo'n verdedigende ploeg speelt. Dat je kan proberen met lopende mensen dat baltempo wat hoger te houden. Nou, dat gaat PSV dan nu doen. Maar mede ook omdat er uh, wat gejaagd wordt door de spelers van Glasgow Rangers. Bouwma bijvoorbeeld. Wordt onder druk gezet door uh, Edu. Dan uh, gaat uh, Toyvonen inpassen op Lens. Maar dan zit daar Papac tussen en komt daar. Ja, als Rangers dat slim had gedaan. Heel snel de countermogelijkheid voor de Rangers. Nu pakt PSV over met Lens en Berg. En wordt er toch door uh, Edu een overtreding gemaakt op Lens. Niet gezien door de scheidsrechter. Nu gaat PSV druk zetten op Glasgow Rangers en wordt de bal door Foster weggewerkt. Attractiever dan in Eindhoven door dit soort moment Rangers ze met iedereen uit en dan balverlies dan heeft PSV weer een man extra. En het was uiteindelijk een overdringing van weer die een arm uitstak en de weg voor PSV versperde. Maar oké, okay, het is best wel aantrekkelijk. Er ligt wat ruimte nu. Je het gevoel dat het schaakvoetbal uiteindelijk toch voorbij moet zijn bij deze twee elftallen. En de Rangers je kan het echt zien heeft een wat andere intentie. Natuurlijk, het is nog steeds geen gewaagd voetbal. Maar zeker in de tegenaanval zijn ze met wat meer mensen aanwezig. Juchak nu. Juchak draait daar terug. Kan naar Hutchinson spelen. Hutchinson. Toyfone zouden in het spel moeten worden betrokken. Maar Edu houdt die lijn eruit. Dus spelen we in de breedte. Hutchinson gebaart ook een beetje van waar moet ik dan heen. Nou, dan maar weer terug naar Marcelo. Marcelo dan naar de man die het minst in balbezit moet laten komen. Tamata. Zeker in het begin. Die moet even winnen. Engelaar dan. Die kaatst dan met Marcelo. En dan kijken of er toch wat aanvallende dingen kunnen komen. De paas op Hutchinson is niet goed. Berg is wel actief en die gaat erachteraan. Het is niet haalbaar, maar hij wil laten zien dat hij vandaag er alles aan gaat doen om een goal te maken voor PSV in de Europa League. Het zou trouwens wel zijn eerste zijn. Hij was zijn plaats tenslotte kwijt het afgelopen weekend aan Gennaro 7. -Huik. En er was toch een, ja, waren wel wat stemmen zo rond de Eindhovense ploeg. Die melden van nou het zou wel eens kunnen dat die Zevuik gewoon ook in een Europese, uh, Europese wedstrijd de voorkeur krijgt boven Marcus Berg. Maar dat durft uh, Fred Rutte dan niet aan. Hij speelt met de Zweedse tandem Toivonen en uh, Berg in de as van het veld. En laten we hopen dat die Zweden nou de trainer is uitbetalen. Goeie bal van achteruit op Tjuchak. Linkerkant strafschopgebied. Lens 1-0. 1-0 voor PSV. Goeie aanval. Perfect uitgevoerd. Het begint bij Erik Pieters denk ik achterin. Die geeft een uh, lange bal en Tjuchak op het juiste moment gestart. Komt aan de linkerkant van het schafsopgebied uit. Geeft een uh, lage voorzet. En Lens is sneller dan zijn directe man. En staat daar uh, drie, vier meter voor de goal en kan binnen tikken. En dit is de goal waar PSV op wachten. Het doelpunt hier gemaakt in Glasgow. PSV na 14 minuten op 1-0. Fantastische goal, zegt de bal van Pieters. Djursjak met zijn snelheid. Ze weten het wel, maar ze kunnen er toch niks aan doen. Hij loopt zijn directe tegenstander. Loopt hij de pontificaal daaruit. De voorzet is op maat. Lens is goed meegelopen. Alles klopt eigenlijk in die aanval en wat de snelheid ontwikkelt Juchak. en het was Bruguera of Foster die hem daar niet bij kan houden. Ik denk Foster, want dat is toch de rechtsback. Die wordt op meters gelopen. Het is een aanval uit het boekje van Psv. Rutte met de ontlading, ook Cocu toch wat introvert is hier glimmen. Want dit is wat we wilden. 1-0 voor. Dat betekent nu al dat de Rangers twee goals moeten maken. En ja, dat is een lastige opgave voor ze in de Schotse competitie. Lukt het wel, zoals afgelopen weekend. Maar dan ook nog door een eigen doelpunt. Ja, precies. Want het is heel makkelijk. En zo die, die, hoef die ze andere die andere. En, uh, en die, die hoeft er niet nee. bij. En uh, ja, de laatste weken. Ze winnen met 1-0 uh, bij Sint-Mirren. Het is allemaal uh, niet uh, fantastisch. En nu moeten ze ruimte gaan weggeven weg geven aan PSV. Edu in balbezit. Enorme opsteken voor Eindhoven. Een omgeving. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als twee Nederlandse clubs de kwartfinale halen van de Europa League. 2 op 8, 1 op 4, 25 procent. Dan doen we in de subtop van Europa toch weer een beetje mee. Champions League is allemaal iets te veel van het goede. Daar hebben we de budgetten op dit moment niet meer voor. Maar als je in de Europa League zover komt is dat prima. Bijna kwartier gespeeld. PSV door die magnifieke goal van Lens op een 1-0 voorsprong. Gewoon maar even de rust bewaren nu. Ga we eens kijken of die schotten willen happen. En probeer dan maar via een counter als er wat ruimte is wat meer te bewerkstelligen. Het zit er nu allemaal in. De supporters zijn blij. Ze zijn met een man of 17, 1800 hier in het stadion terechtgekomen. Hebben er een leuke dag van gemaakt en krijgen aan het einde van die dag nu ook nog eens dat doelpunt van Lens voorgeschoten. Dat wat wil je als we Eindhoven, tsv supporter nog meer. Engelaar wordt opgejaagd door Edu. Er gaat de bal naar Marcelo, rechterkant. Tamata die gaat weer met veel risico Engelaar aanspelen. Sterker nog, Engelaar is de bal daardoor kwijt. Edu in de as van het veld, legt breed op Davies. Daar komt Foster. Foster namens Glasgow Rangers aan de rechterkant. Foster met een voorzet. Isaac die volgens Glasgow Rangers zo zwak is in hoge ballen, maar tot opluchting van iedereen in Eindhoven die bal nu wel te pakken heeft. Het is de tweede keer hè, dat hij dat doet. Dit mag nu geen podiumvrees meer zijn, na 16 minuten. Je moet er nou doorheen zijn. Tamata geeft weer een te risicovolle bal naar de as van het veld. Absoluut. Het klopt niet daar aan die rechterkant. Dat uh, lijkt me een vervelend gevoel voor PSV als je er niet op kunt rekenen. Manolev, ach, daar kun je ook wel eens kritiek op hebben, maar die doet dit soort dingen toch niet. En deze jonge speler doet het wel. Hij is gewoon uh, bloedneveus. In plaats dat hij de de ballen dan naar voren speelt, Dan loop je wat minder risico. Hey, gooi je maar op Berago, speelt Toivon hem er aan. hij steeds voor die pas Maar die zijn telkens, uh, of niet op maat. Of hij uh, geeft ze wat uh, zachtjes. En Rutte meldt zich nu ook aan de zijlijn om hem wat toe te spreken. Wat moet in te spreken of om wat tips uh, te geven. Toivon intussen. PSV kan beter maar aanvallen dan even. Lens Lens die bal onder zijn voet. Dan uh, geeft hij hem naar Tamata, die dan wat mee in de aanval is, wat opschuift. Dat is misschien een betere oplossing. Het is volgens mij ook meer een middenvelder dan een verdediger. Berg dan aangespeeld met Bouguera. Dat is wel zijn vaste tegenstander. Bouguera, en die tikt de bal nu ook weg uit de voeten van Berg. Staan daar toch met een blok van vijf mensen bij de Rangers achterin. Om de drie aanvallers van PSV op te wachten. Toivonen. Toivonen dan. Kan Hutchinson. Kan Alens Speelt hem hard in op berg. Gaat onder de voet door van de zweet. Dan in de handen van doelman Alexander. En nu de schotten weer. gaat op en neer. Maar PSV is dat wel met 1-0 voor. Met uh, toch. Je ziet dat ze een beetje moeten wennen aan de manier waarop ze nu moeten spelen. de Glasgow Rangers. En PSV is veel in beweging. Hutchinson onderschept alweer een pas van papas van achteruit. Dan is Davies of uh, Edu bijna de volgende die een bal kan krijgen. Want dan zit Engela alweer uh, op zijn rug. Wat dat betreft speelt PSV agressief. Speelt het met ballen eigenlijk. Deze wedstrijd in, in Glasgow. En staat het ook terecht met 1-0 voor. En zet het waar, waar het kan. De Rangers echt onder druk. waar de Rangers dat toch niet gewend is. En had gehoopt misschien wel om in elk geval de eerste helft zo te kunnen spelen. Als dat het ook 90 minuten in Eindhoven ging. Lange bal van Isaac Song komt terecht op het hoofd van Bouguera. Achterin bij de Rangers. Maar dan krijgt de PSV die bal weer in de schoot geworpen. En ook weer razendsnel terug richting de helft van Glasgow Rangers. Met nu wel een aardige uh, bal van Tabata gaat nou uh, het spel van PSV naar. Pieters aan de linkerkant, weer terug naar Bouma. PSV kan nu even temporiseren, heeft net even gas gegeven. Bauma kijkt eens wat om zich heen. We zitten in de 18e minuut van deze wedstrijd. En als u net de radio aanzet, kunnen wij melden dat uh, Germain Lentz PSV op 1-0 heeft gezet een paar minuten geleden. Tweede doelpunt van Lens in deze Europa League. Die in de competitie op negen treffen staat. Dus zijn doelpunten zeker meepikt als rechter aanvallen. Het is een hele speler die gaaf voor het doel komt. Eigenlijk liever wat minder op die flank zou willen spelen. Hij kan ook in de spits natuurlijk uit de voeten. Pieters weer aan de linkerkant. Ze wel oppassen dat hij die paas nog een keer geeft. Whittaker houdt daar rekening mee. Hutchinson draait al goed weg de Canadees. Maar dan stuit hij de tweede man. Dat is Whittaker. Whittaker. En die heeft niemand voorin. Alleen Leverty de bal gaat naar de linker flank. En daar moet Wild nog komen. En dan wordt de bal over de zijlijn gespeeld toch weer te makkelijk daar door Tamata die uh, zijn tegenstanders ziet komen. Wouter hem dan maar een keekje gewoon geeft over de zijlijn. Dat blijkt gewoon uit dat hij niet goed in zijn veld zit. En ik denk toch dat Rutte moet overdenken of hij daar in de pauze niet wat aan kan doen. Hij kan bijvoorbeeld Hutchinson natuurlijk respect zetten. Die speelde in de competitie eerder dit seizoen. Ook op die positie. En dan kan hij er een middenvelder inbrengen. Dat lijkt mij een betere oplossing. Bal wordt ingegooid. Dan wordt hij daar weggehaald door Marcelo. Dat was beter ook. Hij kon in de handen vallen van Isaac Sol. Maar er waren schotten op de loer om daar wat aan te doen. Dus is het prima gedaan. En dan de omschakeling van PSV. Engelaar, Engelaar naar de linkerkant. En daar gaat die aanval echt beginnen bij Pieters. Nou, voorlopig geen vuiltje aan de lucht. Voor PSV. Fred Rutte is wel even aan de zijkant verschenen. Toch denk ik om de jongen respect nog even wat moed in te praten. Om hem toch wat instructies te geven. Of om eens te kijken hoe het allemaal anders moet. Maar het feit dat Rutte met een enkel voorsprong niet op de bank is gaan zitten. geeft wel aan dat het niet helemaal loopt zoals hij wil. Marcelo krijgt de bal bij Berg. Die is op de helft van de Glasgow Rangers. Net iets over de middenlijn. Balletje terug naar Lens. Lens besluit dan te kiezen voor Bouma. En Pieters nu aan de linkerkant. Ook op de helft van Rangers. Iets over de middenlijn. Daar is ook Toivonen. Daar is ook Engelaar. Het lijkt af en toe wel op een motortje van PSV. Mensen draaien om elkaar heen. Spelen elkaar in hoog tempo de bal toe. Dan gaat het weer mis bij Tabata die een bal geeft op Lens. Waar Papaits omdat het zo voorspelbaar is, makkelijk tussen kan maar zitten. hij speelde wel toe... naar voren nu. Hè? Hij speelde wel naar voren. voren, ja. Daar neem je wat minder risico mee. Bouma zoekt naar Pieters. We gaan het maar aan die kant proberen denkt PSV. Dan lopen we wat minder risico. Met Juchak en Pieters. Dat zijn mensen die elkaar goed kennen. Toch weer de bal terug naar Bouma. PSV temporiseert in deze fase even na 20 minuten met die 1-0 voorsprong. Het is ook wel een drama natuurlijk als je zo eindig ...opties blijkbaar achterin hebt voor die rest positie Kromkamp was er nog één trouwens. Toyvonen nu uh, inderdaad in de aanval. Had het beter Lens, maar die staat buitenspel. Dat is jammer. Lens komt daar van de zijkant naar binnen snijden. Het is buitenspel. Bovendien valt hij daar nog over een been van Bartley. En intussen levert de al alweer in. Uh, en Jushak schiet van uh, ja, te ver. Van veel te ver. Alexander kan hem nu makkelijk oppakken. Maar er liggen veel foutjes bij die schotten... ...die de kluts kwijt zijn door het spel van PSV en door die achterstand. Je zou bijna zeggen, zorg nou dat je in die eerste helft uh, safe bent... Dan uh, hoef je de tweede helft misschien niet zo in te spannen. En is de spanning niet zo groot. Want uh, de Schotten weten echt even wat ze, niet wat ze moeten doen. En hebben voorin ook een probleem met Leverty. Toch weer als eenzame man. En die is totaal niet in staat om de bal vast te houden. Waar Diouf het eigenlijk beter kan. Maar die is dus gepasseerd. En er zullen zeker wissels komen in de loop van de wedstrijd. Ik kan me niet voorstellen dat uh, Diouf in de pauze bijvoorbeeld niet inkomt. Dus voor die tijd moet PSV eigenlijk goede zaken doen. Want dat kan echt uh, in die beginfase. PSV speelt er zeker aardig. Nu een bal die niet goed is van achteruit richting Lens. Het is Marcelo die de bal verkeerd raakt, maar dat maakt niet zoveel uit. Het is een ingooi voor de Rangers en die doen het trouwens op zijn 1131ste. En dat is gek met die, met die 1-0 achterstand na 21 minuten. Papatje moet gaan ingooien. Ja, die kijkt dus om zich heen. En ziet eigenlijk dat er niemand nou echt vraagt om die bal. Lefferty wordt dan gezocht. Die wordt net iets over de middenlijn makkelijk in de lucht geklopt door Marcelo. Lens ontvangt dan Engelaar in de as van het veld nog wel op eigen helft. medertje voor de middenlijn. Bal naar Pieters. Pieters kan dan naar Juchak. Maar Jujczak loopt eigenlijk van hem weg. Dan maar weer terug naar Bouma. Bouma steekt dan de middenlijn over. In de as vindt dan Pieters weer aan de linkerkant. En zo speelt de PSV wat rond. En misschien ook wel logisch, want alles staat wel vast. Want Rangers, dat doet Rangers natuurlijk nog wel gewoon goed. Ik bedoel, een doelpunt maken is lastig. Maar dat vastzetten en dat, dat in, de, in de organisatie spelen, ja dat zijn ze gewend. En PSV hoeft nu niet meer zo nodig. Dus nu kijkt Rangers toe hoe PSV een bal rondspeelt op eigen helft. Zonder dat ze nou echt zin hebben om echt toe te happen. Whittaker maakt nu wel aanstalten. Levertie kijkt ook naar Wilfred Bouma die soms een as draait. Dan Toyvonen aanspeelt rond. De middenlijn. Dan gaat de bal weer terug naar Pieters. Pieters naar Engelaar. Dit uh, biedt misschien perspectief. Waren het niet? Dat de combinatie Engelaar toyvonen gestuurd wordt door Bouquera. Die maakt namelijk een overtreding op Engelaar. Daardoor kon de E-2 niet afgemaakt worden. Engelaar gaat de vrije trap nemen. Heeft hij al gedaan. Zelfs een meter of tien over de middenlijn, maar weer terug. Ja, ik dacht nog even aan Geel, omdat het toch wel een aardige aanval was van PSV. Ja. Goed ingespeeld, goed weggedraaid. De 1-2 lag er eigenlijk. Uh, Bukera ontsnapt daar. het hoefde mij niet. Maar het geeft misschien aan dat de lat in dat opzicht hoog ligt, ligt en dat er wat mag. Nu Engelaar weer goed weg van zijn man. Engelaar natuurlijk sterk fysiek ook. En technisch kan hij wat. Engelaar staat de kapper in te draaien als in zijn <laughs> jongste dagen. Maar hij komt er eigenlijk niet voorbij. Dan is nog in tweede instantie. En daar rekent eigenlijk niemand op. niet een berg stond even in het Zweedse het leven door te nemen. Zo leek het even in de 16 meter. De bal gaat over hun heen. Ze hadden wat gestaffelde kunnen staan. Dan had er iemand misschien wel bij gekund. Maar Engelaar heeft er ook zin in. Er was ook veel kritiek op hem de laatste weken. En het is typisch een wedstrijd waar hij ook de kar moet trekken. Hij is de ervaren man. Hij is de captain. Hij is door de wol geverfd in Europa. Dus moet hij het laten zien. En dat doet hij tot nu toe. Net zoals Lens die nu een bal afneemt, maar wel een overtreding maakt. PSV nog steeds leidend in dit duel. Niet alleen in de stand. Maar ook als je gewoon naar het veldspel kijkt. 0-1 door de goal van Lens. Dat is wel een eerlijk duel. Want het was Lens die aanzet op Davis. Dat zijn de twee dreumers op van de 22 vanavond. Dus als die elkaar aanvallen, dan is dat is toegestaan. De vrije trap wordt genomen door Alexander. bal gaat richting de helft van PSV. Aan de linkerkant wordt hij weggekopt. Door Pieters, opgevangen door Berg. Berg en Toyfone combineren dan wat in de middencirkel. Overtreding gemaakt op Toyfone door Davies. Vrije trap voor PSV in de middencirkel. Hutchinson weer kort naar Toyfone. En zo heeft PSV de bal weer achterwaarts gespeeld. Naar nou Marcelo steekt nu de middenlijn over. Vindt weer Engelaar in beweging blijven, blijven zoeken. En Glasgow Rangers ja, gaat nu wel wat druk zetten met Edu. Met uh, Lefferty. Die staat ook wel iets meer naar voren nu. En dan zou er toch wat ruimte moeten komen als je de bal snel rondspeelt tussen de linies door. Ja, dat gebeurt nu. Dan maakt Edu de overtreding op Hutchinson. Man die wel even tussen de linies door bewogen. En dan is er dus een vrije trap te nemen door PSV. Maar het wordt niet voor de goal geslingerd. Dit soort vrije trapmomenten. Maar het gaat allemaal kort. Engela weer terug naar uh, Marcelo. En zo spelen we dus 25 minuten. En die 1-0 voorsprong van uh, PSV door die goal van Jermaine Letts. Ja, het balbezit zou wel eens Barcelonees kunnen zijn. Ik denk dat PSV toch zeker 60 tot 65 procent balbezit heeft. En de Rangers dus veel minder. Onlangs, ondanks dat ze thuis spelen met nu Papas met die in worden. Papas weer terug. Nou, die uh, jonge centrale verdediger spelen daar dus met de drie man. Bartley is die knaap van uh, 19 die gehuurd is van Arsenal die daar speelt. Weer, weer die krijgt de bal per ongeluk in de voeten. Dan uh, duurt het erg lang. Gaat hij toch naar de rechterkant naar Bugira. Bugira dan uh, naar Whittaker. Whittaker, Edu kan. Inderdaad Edu. Papats komt er wel mee. Papats, daar moet Lens even opletten. Die was iets anders aan het doen. <lacht> die dekte Edu, maar ze zijn hem alweer kwijt. De PC overnaam met Lens. Lens en Hutchinson. Hutchinson mee. Lens die zoekt de ruimte bij. Jujjak die bal had iets harder kunnen zijn, want het kan nog steeds. Jujjak. En Hutchinson onvermoeibaar, gaat weer buiten om. Dan krijgt Lenz weer terug. Lens, Lens en dan is het echte tempo er wel een beetje uit. Toch weer Jujjak, Wacht op Pieters. Wat een loopvermogen dan ook van zijn Hutchinson daar. Die, die links ja. en rechts op het middenveld eigenlijk de diepte induikt. Als je de bal niet terugkrijgt, pakt hij weer een andere positie. Nu weer een balbezit. Geeft hij mee aan Pieters. Ook Hutchinson draait dus prima. Dan de bal voor de goal. En weer bij de tweede paal niemand. Toch weer Berg en Teufon ja, samen. De eerste paal. Ja. Ja, er ja. is niemand die, die zich ergens bij de tweede paal ophoudt je weet dat die voorzet toch komt. Maar ze kruipen naar elkaar toe. Lefferty heeft de bal inmiddels namens de Glasgow Rangers. Draait weg van Marcelo en vindt dan, ja in een redelijke vrijheid, Foster aan de rechterkant. En die geeft dan een voorzet zomaar in de handen van Isaacson. Ja, nou kom je er als Rangers dan niet vaak uit. Als men er dan uitkomt, toch erg zordig omgaan met het balbezit. Hoor je dit. En dat geldt in dit geval voor, voor Foster. Je hebt alle tijd eigenlijk toch wel om een voorzet te geven. En dan produceert hij eigenlijk dit in de handen dus van Isaacson. PC heeft het balbezit weer terug. Met Hutchinson, met Pieters. Bal zal ongetwijfeld weer teruggaan naar Wilfred Bouma. Die gisteren nog tegen de Schotse journalisten zei... Ja, dat kan hier aardig spoken. Maar tot nu toe is het hier gewoon doodstil in het stadion. Spookt het hier helemaal niet. En de mensen die herrie maken... Ja, die spreken met een zachte G en komen uit Brabant. Dat is namelijk de aanhang van PSV. PSV met 1-0 voor na 27 minuten. En Marcelo aan de bal. Er zijn veel PSV supporters met bussen onder andere gekomen. Via de tunnel dus lang onderweg geweest. Maar ze hebben het prima naar hun zin... Vandaag het was ook aardig weer in Glasgow. Dus we hebben nog inkoop kunnen doen. Dan kan een Fles Whisky mee naar huis. Nu dan op het middenveld naar Bugera. Die wil graag zich wat inschakelen, maar is de bal kwijt. En dan weer PSV. Ze zijn niet in staat om hem heel lang in bezit te hebben. Die blauwe van de Rangers. Gelukkig maar voor PSV. Nou, gelukkig maar, het is de verdienste van PSV dat de bal steeds weer snel terugverovert. Bauma. Bauma naar Engelaar. Op de helft van de Rangers. Even bal, de bal laten vallen. Naar Pieters. Pieters dan weer naar Bauma. Bauma, zo zeef als de bank van Engeland daar achterin. Hij ja, kent het voetbal natuurlijk goed, het Britse voetbal als ex-speler van uh, Villa. Dan naar Engelaar, Engelaar naar Marcello. Marcello, er is niemand in de buurt. Leverteam maar die loopt zich een ongeluk van links naar rechts tussen die twee centrale verdedigers in. Die kan er in de pauze straks af en komt uh, niet in de buurt van de bal zelfs. Dan weer Engelaar, Engelaar en dan is er een fluitconcept van de fans van de Rangers. Omdat PSV te lang in balbezit is, Ja, dan kan je de PSV-spelers niet kwalijk nemen. Dan moeten die van uh, de Blues er maar wat aan doen, de Live Blues, zoals de Rangers ook wel uh, heet. PSV staat met 1-0 voor en speelt. Uit. Het hoeft zich zeker niet in de val te laten lokken door de Rangers. Laat de schotten maar proberen wat meer aanvallend te, te doen. En dan kan PSV misschien profiteren. Maar ook niemand hoor, van Eindhoven die onder de indruk is. Spelen de bal gewoon rustig rond in de wetenschap dat ze meteen al voorstaan. Ja, dat rustige rondspelen is de Rangers niet gegeven. Hoewel er nu zowaar een aardige combinatie dreigt te ontstaan. Tussen Lefferty en Edu. Uiteindelijk blijft het bij dreiging. Want die combinatie wordt niet afgemaakt. PSV zit er weer tussen. Marcelo en Bauma, de twee centrale verdedigers, kunnen weer rondspelen. Pieters kan weer opstomen aan de linkerkant. Doet dat ook. Geeft de bal even mee naar binnen. Naar Hutchinson. Hutchinson, Toyfone versnelling. Naar Jujjak. Jujjak strafschopgebied. Jujjak schiet over. Ja, dan is PSV met een hele korte versnelling in één keer weer in dat strafschopgebied. Had ik nu toch het idee dat er wel wat meer mogelijkheden waren voor deze Jujak om hier iets mee te ja. doen. Bijvoorbeeld terugleggen, tweede lijn, waar Marcus Berg staat. In het doel schieten? Misschien in het doel schieten, verder hoek. Maar kunnen. hij schiet hem... Uh, met de binnenkant van de voet hoog over de goal. En Fred Rutte is not amused als je nah. kijkt naar deze inzet van Jujczak. Het is een typische moment dat je gewoon op techniek die bal moet inschieten. Ja, ja dat kan hij hem... toch? Ja, hij heeft een ja. geweldige techniek, hij heeft een geweldige trap. Hij kan hem zo cross in het doel laten vallen bijna. Als hij hem aan de buitenkant meeneemt met dat linkerbeen. En hij heeft zoveel gevoel. Dan ligt die bal er al in. En dan wil hij hem vol hard raken. Dan gaat hij er wild overheen. Dat moet je niet doen. Zoals Willem van Aardig hem al dat zei. Ontspanning op het moment dat je schiet. Als hij ontspanning had gehad. Dan was het 2-0 voor PSV geweest. Want daar was hij wel helemaal doorheen. Stond oog in oog met die Neil Alexander. Dus een kans laten liggen. Eigenlijk de tweede hal van Juchak. Maar oké. Okay, die streep even weg tegen die prima assist op lens bij de goal. Ook ja. dat was wel het geval. Die credits moet je hem geven. Het blijft een bijzondere speler voor PSV. En een belangrijke speler. Zeker sinds Avelaai weg is Engelaar dan naar de linkerkant naar Pieters. Pieters veel in balbezit. Hij doet er goede dingen mee. Hutchinson. een Toifonen zou kunnen als die aanspelbaar is. Die loopt daar wel een beetje te shokken. Zo halverwege de middenlijn. Nu krijgt hij hem Toifone. En nu heeft hij ook ruimte, want er wordt niet gevolgd door Edu. Toifonen. Ga je schieten. Gaat naar Lens. Dat is goed. Lens met de voorzet. Deze aanname is niet goed. Komt hij er toch voorbij. Door zijn snelheid. Lens terug. Er is het berg. Berg staat er verkeerd voor. Dan moet Tamata met de voorzet komen. En die voorzet was niet geweldig. En dan toch nog Engelaar. Kan wel, maar er lag eigenlijk een echte mogelijkheid tussen Lens en Berg zojuist. En dat liep niet helemaal goed af. Weer een kans op PSV. Dat dan wel een bezit heeft. Dat is het meest opmerkelijke. Je aanval loopt stuk. Toch ja. heb je nog de bal. Ja, vond ik vond eigenlijk wel dat Berg hier weer in de weg liep eigenlijk. Meer in de weg dan dat hij iets toevoegt aan, aan het spel. Terwijl Pieters nu opstomt aan de linkerkant. Maar drie is toch echt ook te veel voor uh, Erik Pieters. Die daar een muur van verdedigers tegenkomt. En dan gaat hij uh, Boekera een beetje kappen draaien. Daar vlakbij zijn eigen achterlijn. Terwijl Erik Pieters druk zet. Ja, en dan uh, krijgt volgens mij Pieters de overtreding tegen. En mag Glasgow Rangers dus een vrije trap gaan nemen. Net iets voor de eigen achterlijn. Maar Bouguera, werd onder druk gezet, moet dan uh, dingen gaan doen, ja, dat kan hij helemaal niet. En dan is hij, ja, hij raakt hem. Hij raakt hem, oké. Okay. Op het moment dat Bouguera dus onder druk wordt gezet, raakt hij wat in paniek. En wil hij naar zijn eigen achterlijn, dan geeft Pieters hem nog een tikje. Alexander is ook in de war, speelt de bal in één keer op de borst van Toivonen. Die verliest hem dan weer aan deze Bouguera. En dan zo waar even bal bezit voor Whittaker. Maar Whittaker heeft ook wel erg veel veld nodig, hoewel, oh, prachtige beweging. Daar heeft het publiek wel oog voor. Hij krijgt hem zelfs nog bij Davis, maar dan is Davis hem kwijt. Ja, Whittaker is... Is ook Schots International geselecteerd voor de interland tegen Brazilië. Oefen interland die binnenkort wordt gespeeld en duidelijk een van de betere spelers. Technisch een van de betere spelers bij de Schotten. Want daar gaat het eigenlijk om in dit duel. PSV is over het algemeen veel technischer, veel technischer onderlegd blijkt in dit duel dan de Rangers. En hij is een van de weinigen die dus wel mee kan. Berg nu. Berg weer naar de respect. Naar Tamata en die speelt hem dan weer terug naar zijn centrale verdediger. En Marcello heeft dan weer de ruimte naar de linkerkant en ze gaat het prima. Bauma heeft daar de bal. Bauma kapt zich daar een, uh, vrije, weg, een vrije baan tegen die spits die met zijn handen begint ja, te zwaaien. Ja, ja. ja doe ik het nou alleen? Moet ik alleen jagen? Is er iemand die helpt? Ja, het antwoord is ja, want iedereen is dat stil. Ze helpen hem niet, ze laten hem werkelijk daar barsten daarvoor in. En uh, dan kan hij beter op de flank spelen, zoals vorige week. Die hoeft doet het ook niet hoor, als die daar staat. Die laat het ook allemaal maar lopen. Dus nu Bauma. En je ziet ook aan de lichaamshouding van Leverty dat hij denkt: van, ja, ik trap er niet weer in. Maar Bauma speelt hem weer terug naar Marcelo. Marcelo niet naar Bouwman. Bouwman zegt uh, doe me even rustig aan. Ik uh, wil hem niet hebben. Er is niet zoveel ruimte nu voor mij. En dan uh, gaat Marcelo zelf naar Lens. Lens die bukt om dan op snelheid die bal naar, nog te achterhalen. Dat lukt ook. Maar hij krijgt er niet meer voor het doel. Is hij getoucheerd door de grensrechter. Uh, nou niet door de grensrechter. Maar gezien <laughs> door de grensrechter uh, dat is getoucheerd. Dat is inderdaad het geval. Hij is aangeraakt daar door Bartley. Dus een hoekschop voor PSV. PSV ik zou zeggen nog één le levenstoot en dan één knock-out. Dat moet ja. echt kunnen in die eerste helft. Ja het, mag, het kan bij Russel over en uit zijn. Want uh... Rangers is tot helemaal niets in staat. Alleen je moet als PSV zijn inderdaad wel dat doelpunt maken. Juzak gaat die corner nemen vanaf de rechterkant. De centrale verdedigers zijn mee. Marcelo mee voorin en Bauma mee voorin. bal wordt kort genomen richting Hutchinson. Dan komt weer de voorzet. En daar is Toyvon. Nee, komt er net niet aan. Omdat de bal uiteindelijk door aanvaller Lefferty wordt weggekomen uit eigen strafschopgebied. Maar PSV pakt gewoon weer op met Erik Pieters. Net iets over de middenlijn. Die moet dan wel weer terug naar Wilfred Bauma in de as van het veld. In de middencirkel gevonden Hutchinson. Even kort combineren met Engelaar. Ja, het moment is nu wel weg. Maar PSV heeft gewoon weer het balbezit. Zoals het eigenlijk in deze hele wedstrijd het balbezit heeft. En heel af en toe heeft de thuisploeg even een combinatie tussen twee of drie schijven. Maar raadslensnel is dat eigenlijk weer voorbij. Het grootste gevaar. De meeste dreiging van de Rangers hebben we gezien na een paar minuten. Met die uh, ontsnapping aan de linkerkant van Wild. Daarna is er niet zo heel veel meer gebeurd. En PSV, ja, het speelt rond. Het probeert gedoseerd aan te vallen. Zo af en toe is een versnelletje En dan ontstaat er eigenlijk wel gelijk. Gevaar. Nu zitten we niet in zo'n uh, moment, want uh, de doelman heeft de bal Isaacson en die speelt hem naar Pieters. Tactisch is het allemaal uh, dikke orde bij PSV. Dat kan je aan Fred Rutte en andere man Erik ten Hag en CoQ ook wel overlaten. En die schotten zou je toch van mogen vermoeden dat ze niet de hele wedstrijd met vijf verdedigers blijven spelen als je met 1-0 achter staat. Als ze dat wel doen, dan is dat uh, schande, schande, schande. Nu PSV met Berg. Berg kan daar weer uitspelen. Op snelheid kan hij dat zeker doen. Maar weer blijft rustig naar de bal kijken. Tikt hem toch weer weg. En dan pikt Hutchinson hem weer op. Die is onvermoeibaar en overal aanwezig. Dan binnendoor daar een actie van Lens. Die uitgeweken is naar de linkerkant. Lijkt me dat. er dan Berg die doorloopt op de doelman. Ja, niet doorloopt omdat hij hem wil blesseren. Maar doorloopt omdat de bal erbij is. Maar dan wordt ja. hij weggeschoten door Alexander. Op het laatste moment dat gaat nog een keertje verkeerd daarachterin bij de Rangers. En Berg is ontzettend attent. Die loopt op al die ballen die tussenin vallen. En al een paar keer is hij daar dichtbij geweest. Weer PSV. Het is het is geen 65%, ik denk dat het wel 70% balbezit is. Ik, ik, ze moeten twee goals maken, Glasgow Rangers. Alleen, wanneer zullen ze dat gaan doen? Gaan ze dat morgen doen? Plannen ze daar de zaterdagmiddag voor? En ook vooral, ik heb niet het idee dat ze van plan zijn om vandaag nog een doelpunt te maken. Ja, als tegen... de PSV nu wel storig is even. Want de bal wordt verloren door in en Toifon. Maar dan is er altijd Marcelo die even ingrijpt. Op het moment dat Wild zeg maar, even blaft richting de PSV-verdediging. Zegt Marcelo, nou hier heb je hem. Trap hem weer even terug en dan kan je keeper hem weer in het Gaan Dat is nu gebeurd. Bugera, nee Bas, die heeft het uh, balbezit. Na 35 minuten voor Glasgow Rangers. Die drie verdedigers staan daar nog steeds. Spelen elkaar ook nu de bal toe. Weer staat daar. En uh, die krijgt nu uh, bal, de bal ook aangespeeld. Papatsch meldt zich aan de linkerkant. Gaat nu diep. Wordt ook gevonden door uh, Weer. Papatsch kan aannemen. Jutak is daar ook uitgeweken. Dus naar deze kant. Adlens aan de andere kant is. En via de Hongaar gaat de bal over de zijlijn. Papatsch groot. Ja, als je met drie centrale verdedigers speelt... dan moet het van de flankverdedigers... Van Papas en Forster Dat is nog weinig gelukt. Forster die in Eindhoven wel een paar keer goed meekwam. Ja. En toen gevaarlijk was. Met grote stappen het veld overstak. Hier hebben weinig van gezien. En ook Papas beperkt zich tot verdedigen tegenover Lens. Ik kan uh, niet aanvallen. Nu gooit hij in naar Edu. Edu gevolgd daardoor Hutchinson in de buurt van de cornervlag van PSV. Probeert Hutchinson er alles aan te doen om een hoekschop te voorkomen. En wil hij daar zelfs nog als winnaar uitkomen? Dat lukt hem. Dat is knap. Dan is daar uh, toch nog een voetje weer tussen. En dan gaat de inworp uiteindelijk toch naar de Rangers toe. En die gaat dat uh, nu doen. Edu gaat dat doen. Juchak heeft de bal het laatst aangeraakt. Edu kan hem vergooien. Dan uh, moet hij hem krijgen bij Leverty. Dat is veruit de langste man. Boeghira komt mee bij de eerste paal. Er komen nu toch al meer mensen mee van de Rangers. Bartley is er ook mee voorin. Als Edu gooit, de bal wordt doorgekopt door Boekera bij de eerste paal. En uiteindelijk door Engelaar tot corner verwerkt. En dus komt er zwaar een corner aan voor Glasgow Rangers, toch? Ja, het is Engelaar die hem als, uh, als laatste raakt. En dat gaat uh, Wild doen. Is er een applaus? Ja. Veel applaus. Veel applaus. <laughs> een kinderhand is gauw gevuld hè? hier vandaag. Wild gaat die corner nemen namens de linkerkant. Ja, dat is een uniek feit, want ze zijn daar nog niet geweest. De mannen van de, Walter Smith, de manager die aan het einde van het seizoen afscheid neemt. Die corner, overigens, die levert helemaal niets op. Kan makkelijk worden weggewerkt door PSV. McCoy is zijn assistent. Die kijkt overigens al uh, net zo uh, zagrijnig als zijn baas. Omdat ze zijn natuurlijk niet tevreden over het spel van de Rangers. Weer uh, Rangers even in bezit. Papac gooit. Richting uh, die opgekomen. verdediger Bartley. Maar daar zit dan Engelaar weer tussen. Er is wel terreinwinst. Want nu mag Papac gooien. Ter hoogte van het strafschopgebied aan Glasgow's linkerkant. En ik gooit hem naar Bartley. Bartley terug uh, centraal. Nou weer die de bal een beetje schept, Maar die komt wel goed terecht daar. En nu vanaf de linkerflank zou er wat uh, kunnen gebeuren. Daar is het uh, Hutchinson die zich daarvoor gooit. En dan is het een doeltrap en geen corner. Wel met Greg Wild. En de grensrechter en scheidsrechter hebben daar blijkbaar goed het zicht in. Geven uiteindelijk de doeltrap aan PSV. Waar de schotten wel degelijk de hoekschop claimden. Maar die krijgen ze niet. Ze hebben er al gehad. Dat was al meer dan voldoende voor de eerste 35 minuten. PSV mag dus die doeltrap nemen. Er ze zelfs meer aan de hand. Was buiten buitenspel. Het lijkt me dat laatste het geval. En er is geen enkele aas nu bij Isaacson. Omdat iemand een toiletrol op het veld heeft gegooid. En Isaacson gaat hem op zijn gemak dan even opvouwen. Hij probeert hem weerkeur op een rolletje te krijgen. Want PSV staat toch met 1-0 voor. En nu krijgt hij wat hulp daarvan. Uh... Er komt er nog één. Ja, ja, er komt er nog één. Het schiet niet op. Wat medewerkers van uh, de Rangers willen daar uh, zelf uh, dat materiaal snel weg hebben. Want tenslotte staan ze met 1-0 achter. Dus die fans begrijpen dat ook niet helemaal. Die vinden dat blijkbaar een prima tussenstand 1-0. Want zorgen ervoor dat het ritme er nu helemaal uit is. En het tempo eruit is. Nou, we kunnen verder. Isaakson met zijn doeltrap. PSV moet maar weer even gaan voetballen zoals het prima heeft gedaan de eerste helft. Nou, de laatste paar minuten werd het wat minder. Maar het is ook nu wat rommeliger omdat de bal bijna niet in het spelveld is geweest. Nu wel met Leverty namens de Glasgow Rangers aan de linkerkant. Wordt ze waar rondgespeeld met Davis vindt Whittaker in de as van het veld. Aanname van Whittaker op de huid gezeten nu door Pieters. Whittaker krijgt hem dan ook van wel naar voren die bal naar Tamata. Maar Tamata houdt nu wel de rust en speelt de bal terug naar Isaacson. Leverty gaat druk zetten op de Zweedse keeper van PSV. Lange bal van de Doelman op het hoofd van Bartley. En dan neemt Glasgow Rangers weer over. Via Boeguera nu de middenlijn over aan de rechterkant. En dan is het zoeken, hoor. Zoeken naar iemand die de bal sowieso wil hebben. Foster, die hem wil hebben, komt even van rechts naar binnen. Dan gaat hij weer naar de as, naar Davis. Speelt nou Whittaker, Whittaker-Davis. En dan gaat Davis hem spelen richting uh, Lefferty voor het PSV-straschopgebied. Dan klopt Marcelo Lafferty. maar heeft Edu de bal weer te pakken namens Rangers. Dat ze waar even de geest krijgt en heel lang balbezit heeft. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Oh, Nu is het over met Bartley, want die levert in eerste instantie in bij Hutchinson. En dan maakt Toyvonen... Ja, ja, terwijl PS2 die bal dreigt te hebben. Toivonen volgens de scheidsrechter een overtreding. En komt er dus nu een vrije trap voor Glasgow Rangers aan te nemen aan de linkerkant. Ja, dat is een beetje pech voor Toivonen. Het leek erop alsof hij het duel daar won en had hij weggekund met de bal. Maar dat is niet het geval. En nu wordt, komt de vrije trapper inderdaad. Die gaat zo met de rechterbeen worden ingetrapt door Whittaker. Die heeft een aardige trap. Een eenmansmuur van Lens. Whittaker die wordt inderdaad goed ingezet. En dan, nou, wordt goed ingezet. Nee, wordt hard ingezet. Gaat toch over iedereen heen. Hij waait daar over het doel. PC mag een doeltrap nemen. En topoverleg inderdaad. Walter Smit is aan het overleggen met Ellie McCoyst. Van wat gaan we doen? Ze zitten op verschillende plaatsen. De een staat wat hoger, de ander staat wat lager. Maar nu staan ze samen bij het veld te kijken wat voor tegenzet er moet komen op het schaakbord. Want als het nu zo blijft, dan valt de, de koning in de tweede helft om. Dus er moet wat gebeuren bij de Rangers en er zal zeker een uh, speler inkomen. Ik kan me voorstellen dat het toch niet gek is om die hoefstras nee, te hier, krijgen. Hier, ja, is een spits. hier is een pinch zitten, dat zou ook nog kunnen, maar misschien wat later in de wedstrijd. Maar beide zijn opties, er zitten een paar aanvallers op de bank. Ach, laten zij dat probleem maar oplossen. Bal over de zijlijn. De Rangers inderdaad uh, wel wat meer op de helft van PSV, zonder dat het echt uh, gevaarlijk wordt. De PSV nu met veel mensen terug. Als die inworp uh, gaat komen, dat uh, duurt lang. Het is die... Jonge speler die wild hier nu in het veld gooit en daarna weer snel. ...over de zijlijn terugkrijgt, dan kan hij het gaan doen. Of Edu laat het aan Edu over. Dat is de specialist, maar die legt hem kort neer. Legt hem kort naar Bartley. Bartley, één keer voor de goal. Dan moet iedereen het wel aangaan. Wordt hij weggehaald door Engelaar. Die heeft zijn lengte natuurlijk mee. Toyfone en de counter dan. Met Jujjak, die op volle snelheid weg is. Aan de linkerkant naar binnenkap. Dan Foster even kwijt is. Dan weer Foster opzoekt. Linkerpunt strafschopgebied. Nog altijd Jujjak. En dan is Bugera terug om zijn rechtsachter te komen helpen. En samen met Weir komt men er dan uiteindelijk uit. Drie spelen elkaar nog een keer de bal toe. En dan probeert de Rangers via Davis en Foster er nu uit te komen. Foster met de bal naar Edu. In de as van het veld nog wel op eigen helft. Bij de Rangers. Bartley terug naar Alexander. Dat komt omdat Lens druk zet. Omdat het toch ook wel wat aan het stoorden is. Maar dan probeert de Rangers het met een balletje richting Davis. Doorzien door Hutchinson. Maar de afvallende bal is dan toch gewoon weer voor Glasgow Rangers. Dat nu een vrije trap meekrijgt. totdat een lange bal richting PSV's linkerkant. Daar waar ja, niet goed wordt ingeschat door uh, Pieters die in de rug zit van Whittaker. En de scheidsrechter zegt, ja, dat is een overtreding, Pieters." Daar geven we Glasgow Rangers een vrije trap voor. Wout steekt over en gaat vanaf uh, Glasgow's rechterkant die vrije trap nemen. Dat zijn opties en er komt de lengte mee. Let op die weer. ondanks zijn uh, 40, hij is lang. Hij is echt een uitstekende kopper en de anderen zijn er ook. Er zijn nu veel, bijna iedereen eigenlijk. Er uh, blijft maar één man achterin, dat is de kleine Davis. Komt die bal, wordt nu ingezet en dan wordt die weggekopt daar bij PSV. Goed gedaan, weer door Engelaar, die daar veel Komt u wel eens, Wim? Bouma met zijn rechter. Dan schiet hij hem keihard op de helft van de Rangers, waar niemand van PSV staat. Wordt hij teruggetikt op de keeper. Dan kan de keeper hem weer inbrengen via de rechterkant, via Bouquera en via Davis. En dan kan hij nu diep. Nou, lever team, maar dat gebeurt niet. Nee, ze hebben geen haast. De bal gaat aan de linkerkant. Zit in de 42e minuut nog drie minuten heeft Rangers in de eerste helft. Maar nu Davis. Davis haalt hem goed naar Papac. Papach, ik dacht dat hij wat aanvalende zou spelen. En dan een duel daar. Is dat een overtreding? Ja, het is een overtreding. Overtreding van Tamata op zijn directe tegenstander. Dat betekent een vrije trap. Drie minuten nog. PSV moet geen goaltje weggeven. Nee, het is een gek moment dit. Want Rangers krijgt even de geest. Rangers is even heel vaak op de helft van PSV te vinden. waar PSV misschien wel even te gemakkelijk heeft opgenomen. Dus nog drie minuten. En die 1-0 stand. En die vrije trap die nu vanaf links wordt genomen door Whittaker. Die daar dan weer voor is overgestoken. Met het rechterbeen. Alles wat kan koppen, staat zo'n beetje voor Isaacson. Er wordt er nu ook geduwd en getrokken. De scheidsrechter staat er met zijn neus bovenop. Staan een aantal mensen nu naar de scheidsrechter te kijken. Lefferty heeft zich er onder meer schuldig aan gemaakt. Samen met Marcelo. Nou, dan kan nu die vrije trap komen van Whittaker. Komt bij de tweede paal. Daar staat Bugera. Bugera kopt in en komt uiteindelijk over. Ja, dat is wat Onzorgvuldig gekopt. Maar de bedoeling was ongetwijfeld om het terug te koppen. Daar waar Lefferty en uh, toch ook Bartley stonden te wachten. Edu in dat Sassop gebied. Het gebeurt uiteindelijk niet. Of misschien probeerde hij wel in de verre hoek te, te koppen. Achter Isaacson. We zullen het niet weten. Want we zullen het hem ook niet vragen. Maar die bal is in elk geval over de goal gegaan. En zo blijft het dus met twee minuten nog. 1-0 voor PSV door de vroege goal van Germain Lentz. Ja, standaard situaties zijn altijd gevaarlijk in het voetbal. Er wordt nog steeds volop getekend door de technische leiding van de Rangers, hoe het anders moet. Pen en Bloknoot en de beide bazen in overleg. De baas van nu en de opvolger McCoyst. En het plannetje zal wel kloppen in de tweede. Als ze nu kunnen kijken hoe het in ieder geval niet moet. De bal van Engelaar naar de linkerkant, naar Juchak. Overgenomen door Davis. Davis dan uh, terug. Dan zijn we weer bij de doelman beland. Alexander, die trouwens niet fantastisch mee voetbalt. Nu raakt hij hem vol. Maar ik heb hem al een paar keer kunnen betrappen op een uh, matige traptechniek. Nu, uh, wel veel mensen van de ranges zijn naar de rechterkant uitgeweken. Het is gevaarlijk. En dan moet men opletten, geen overtreding te maken. Engelaar doet dat. Ik was even angstig omdat hij uh, daar met Wild te maken kreeg. Die kleine snelle man. Als je hem neerlegt in de 16 meter, heb je misschien een penalty. Maar hij werd uh, prima afgepakt. De bal door uh, Engelaar. En PSV intussen aan de andere kant alweer weer weg. Met Berg. Berg 1-1. Uh, Heeft hij een actie? Hij... Hij heeft die actie niet echt. En dus kan weer die bal weghalen. Er zijn een spits willen zien. Die op zijn Braziliaans echt iemand tik tik even wegspeelt. En zo naar de goal gaat. En dat is de berg van dit moment zeker niet. Inbar PSV. Er is nog één minuut in de eerste helft te spelen. Lens is aan de bal. Dan kan een linksback van Madrid wel. Maar de spits van PSV niet. bal komt voor. Vanaf de rechterkant wordt onderschept door Glasgow Rangers. En dan gaat Davis met de bal wandelen. Komt eruit uiteindelijk uit in de middencirkel. Kan dan de paas niet geven omdat Pieters uitstapt. En Pieters gaat dan op inzet voor Proberen de bal te veroveren. Maakt dan ook nog een overtreding op Oguera. Maar die blijft in de balbezit. Kijkt dan wel hoopvol naar de scheidsrechter. Maar die zegt, joh, je hebt al een balvoordeel. Dus kan de Rangers verder met Paparts linkerkant. Bal de diepte ingespeeld naar Whittaker. Whittaker in een duel met Marcelo. En dan geeft de scheidsrechter weer een vrije trap aan Glasgow Rangers. Halverwege de helft van PSV. Het is een duw in de rug. Zo moet je het dan maar interpreteren, denk ik. Hij staat met zijn handen wijd. Maar hij geeft wel degelijk met de borst zeg maar, een duwtje in de rug van Whittaker. Weer een vrije trap voor Glasgow Rangers. We zitten op slag van rust. We gaan zo zien hoeveel tijd erbij komt. Dat is slechts een minuut als die vrije trap komt. Whitaker met die vrije trappen. Die is heel slecht. Die is laag tegen de benen van Lens, Maar komt bij toevallig wel bij Davis. En dan kan hij nog een keer ingepompt worden door de rechtsback Foster. En dan wordt hij zomaar op doel gekopt. En dan oh, moet hij door Marcelo. Bijna. Ja, hij is gelukkig lang. Bijna op Isaacson gekopt. Isaacson kan hem pakken. En dus is er weer even rust bij PSV. Dat ene minuutje moet, moeten ze nog wel vol kunnen houden. Maar het zijn inderdaad hoekschoppen. Het zijn vrije trappen. Dat kan niet altijd een keer verkeerd vallen. En dat kan vervelende gevolgen voor dit PSV hebben. Dat een half uur echt superieur veel beter was dan de Rangers... Daarna werd het een beetje worstelvoetbal. We hebben de schotten door dat ze het misschien op een andere manier moeten gaan doen. Proberen ze veel vrije trappen te versieren. En daardoor wat druk te krijgen op de verdediging van PSV. Het voetbal wordt eruit gehaald. Want als het echt open, normaal voetbal is. Dan komt de Rangers er echt niet aan. Dan is PSV en qua positiespel en qua techniek veel beter. Nu dan de bal rustig rondgespeeld. PSV wil die 1-0 niet laten ontsnappen. 1-0 is nog steeds een prima tussenstand. Kun je nog één tegengoal in de tweede helft oplopen. Dan nog zit je bij de laatste acht in de Europa League. En dat zou voor PSV ook weer een paar jaar geleden zijn dat ze deze fase van het Europees voetbal halen. Eindsignaal is er. Fluitconcert van het publiek is de beloning voor de eerste helft van de Glasgow Rangers. PSV gaat met een goed gevoel naar binnen. Erik Pieters is die geblesseerd. Loopt een beetje moeilijk. Kan PSV niet missen. We spelde een goede eerste helft. Hij gaat met de andere PSV'ers naar de katakombe. Het is 0-1 in Glasgow op Ibrox tussen de Rangers en PSV door de goal van Germain Lands. Goed, 0-1 dus door die goal van Les. Dat ziet er goed uit. Spartak-Moskou-Ajax, heeft u eerder kunnen horen, dat ziet er niet zo goed uit. Wat heet niet goed? Het is 3-0 geworden voor Spartak-Moskou. En SC Twente, met de hakken over de sloot, haalde het wel ten koste van Zenit. Het werd 2-0 door doelpunten van Roman Shirokov en Alexander Kersakov. Dat was bij de rust al 2-0, maar Twente hield stand en plaatst zich dus voor die volgende ronde. Dankzij die 3-0-overwinning in Enschede die dus genoeg. Peter Wisscherhof in gesprek met onze verslaggever te plekke, Jeroen Elsof. Peter Wisscherhof, uh, ben je al bekomen? Ja, uh, we wisten dat het een, een hele moeilijke wedstrijd zou worden hier. Nou ja, dat is ook gebleken. Uh, Eerst eerste helft was er niet zo, niet zo heel veel aan de hand. En in één keer sta je toch ook weer 2-0 achter. En dan, uh, ja, dan wordt het uh, toch uh, zweten. In de tweede helft hebben we eigenlijk wel hebben we het iets beter gedaan op de... Eerst vijf minuten na kregen we nog wel een of anderhalve mogelijkheden denk ik. Daarna hebben wij denk ik toch wel drie, vier mogelijkheden gehad om een doelpunt te maken. Ja, dan is het klaar. Maar ja, dan valt hij niet. Ja, dan blijven we tot het laatste moment spannend. Maar uh, uiteindelijk uh, is het natuurlijk fantastisch dat je tegen ik denk, een van de betere ploegen die uh, in de Europa League zat, dat je daar gewoon uh, ja, door, uh, gaat. En je vertelt het alsof, uh, ja, alsof je het helemaal tactisch nu analyseert, maar het moet een, een verschrikking geweest zijn in het veld om, om die slotfase door te komen qua tijd. Ja, maar het is wel, dit heb je wel vaker meegemaakt en uh, daar ben je wel een beetje aan gewend. Met name voor je hebt het ook vaak zat gehad. Nee, maar het is gewoon, uh, ja, dan is het wel uh, zweten, want uh, hij kan uh, altijd een keer vallen, verkeerd vallen. En dan, uh, ja, dan, dan uh, is het in één keer uh, een uh, gelijk spel. Ja, gelukkig valt hij niet en uh, het was jammer dat wij uit een counter niet het doelpunt maakten, want die kans hebben we zeker gehad. Valt het jullie nou nog kwalijk te nemen dat jullie in de eerste helft zo slecht in jullie spel komen, op de eerste vijf minuten na, misschien? Ja, ja, kwalijk nemen. Natuurlijk moet dat beter. Maar uh, het is ook niet de eerste de beste ploeg waar je tegen speelt. En als je uh, het veld hebt gezien. Ja, dat was een... Uh, moeras heb ik het ja, genoemd. Ja, dat was een moeras. Ja, dat, dat, ja en dan, dan uh, hebben we eigenlijk ook instelling van ja, Laten we niet uh, te veel risico nemen door uh, te gaan voetballen. En wat meer uh, de diepte zoeken en daarvan uit te gaan voetballen op hun helft. Nou, dat, dat kwam niet eruit. En uh, we stonden eigenlijk wel constant uh, onder druk. Uiteindelijk denk ik... Uh, ik kan er heel lang over praten, maar we zijn gewoon door naar de volgende ronde. En dat is denk ik een uh, topprestatie. De dag stond een beetje in het teken van het overlijden van de, van de vrouw, van, van de keeper van uh, Zenit. Uh, heb je daar tijdens de wedstrijd nog, nog iets van gemerkt bij, bij de tegenstander? Uh, ja, Vooraf zijn jullie wel bezig geweest? Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik uh, er weinig van gemerkt heb tijdens de wedstrijd. Uh, vooraf natuurlijk veel over gehoord. En, uh, ja, het is iets, uh, iets verschrikkelijks, als, uh, dan ga je natuurlijk ook uh, kijken naar je eigen situatie of naar uh, situaties van je, van je teamgenoten, als er zoiets zou gebeuren in onze selectie, ja, dat, dat lijkt me gewoon heel erg moeilijk om, om daar uh, mee om te gaan, maar uh, oh, het, is, het is heel raar, maar voetballers kunnen op het veld vaak, heel, heel vaak uh, alles van zich afzetten en ik denk dat Zene dat ook gedaan heeft en, uh, en wij ook en dan uh, uiteindelijk uh, staan we gewoon met een fantastisch gevoel uh, nu in de kleedkamer. Jullie zijn in de kwartfinale van de Europa League en eh, Spartak Moskou is door. Ja, jullie komen toch iedere keer maar in Rusland. Ja, die kans uh, is heel groot, denk ik, dat we die loten. Maar uh, ja, onze uh, elftal begeleider Tone uh, is altijd heel blij uh, met tripjes naar Moskou. Dus, uh... ja, <laughs>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 De Golden Days van uh, Crystal. Het is uh, bijna tien uur. Daarna zijn we terug met Glasgow tegen PSV. Tot zo. Sport op Radio 1. Zaterdag om vier uur wil rennen de Primavera. Milan en Ja, Grinta is het Italiaans woord voor temperament. aanvalslust. En om zeven uur de Eredivisie. NOS langs de lijn. Zaterdag van vier tot zes en van zeven tot elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.